23 graden. Dit was het NOS.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 Zo'n tekst hoeft helemaal niet moeilijk te zijn hoor. Gewoon la da di, la da Wel gezellig begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de Crystal Waters en de Gypsy Woman. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee wint het even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Daar zijn we weer. Daar Doe zijn we weer drie uur lang. Vanaf het uh, Gasthuisplein. Ge Gezellige Gasthuisplein hè? Ja. Wat nee. ziet het er leuk uit zo? Helemaal sfeervol met... Uh, maar dan gaan we straks uitgebreid bij de stilstaan bij het culinaire Zandvoort. Wat gisteren om vijf uur van start is gegaan. Maar uh, Rob, we hebben dermate veel uh, hot items en evenementen uh, vandaag. Dus we hebben het hartstikke druk. Nou, kom erop dan. En we zeiden toch dus zo van, we doen dit voor de lol. Maar <laughs> we hebben het gewoon druk. Na, naast natuurlijk de standaard uh, onderdelen zoals daar zijn uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. De filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van kwart voor vier. En natuurlijk om half drie het weerbericht van Lex van der Horden. Nou, ik vind het een twijfelgevalletje. De, dan heb je het zonnetje, dan weer niet. Dus wie weet komt hij langs of anders zit hij op het strand. Wat denk jij? We wachten het even af. We, we, we, we Ik gaan. durf daar niks over te zeggen, oh, okay. Nou, Momenteel is natuurlijk de kwalificatie van het DTM Zandvoort. De Deutsche Toewagenmeisterschaft aan de gang. En onze techneuten zijn druk bezig om dat ook live via kanaal 45 voor u bereikbaar te maken. Dus dan kunt u live de beelden van het circuit volgen. En morgen natuurlijk ook de race ook live op CFM kanaal 45. Verder, uh, ja, de standaard uh, onderdelen zoals die er zijn. We kijken vooruit naar uh, de evenementen aan het eind van uh, deze maand. Dan nou, hadden we natuurlijk afgelopen week weekenden ook een schitterend weekend hè, met de ZFM Tour hè, vanuit het Raadhuisplein. En wat was er nog meer? Uh, Place du Tetre, dat een Franse stukje. En uh, in de hoe heet die straat ook alweer? Poststraat. Poststraat, ook hartstikke gezellig. Dus genoeg uh, dingen om uh, bij stil te staan CQ uh, de radio aan te laten. Want tot vijf uur live informatie over de diverse activiteiten. ook, uh, er wordt gezeild. We gaan naar voetbal. SV Zandvoort, HSV, die wedstrijd zou om vijf uur beginnen. Is om twee uur begonnen. En daar is onze verslaggever Joop van Nes. Dus ik zou zeggen, begin gaan gauw met de muziek. Oké, okay, we gooien de snelle plaat in. Want uh, wow, we hebben het zo druk al het Jan. Ach ja. ja. En wel een gezellig uitzending vanmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. En hier is Carol Emerald's Bad Man. En wie weet, misschien fins je die man dan wel. Gaan ja, ja, ja, wij we ook doen. Doe een gok en ga lekker koepen. Jordyn, inderdaad, haar nieuwe single bij CFM. En het gaat goed, he met Carrie Emerald. Ja, daar waren het er vorige week al over. Want uh, deze zangeres mag de champagne gaan ontkurken. Want uh, vorige week was het nog niet zeker. Maar ze heeft het record van Michael Jacksons album Thriller verbroken. Caro, Caro's debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor staat deze week voor de 27e week op de eerste plek in de album Top 100. En daarmee verbreekt ze het wel zeer bekende record van Michael Jackson uit de jaren 80. De zangeres vertelde vorige week al uh, dat ze een feestje zou vieren als ze de king of pop van de troon zou stoten. Twee maanden geleden hoorden ze namelijk dat Michael Jackson het record had. Toen is ze een beetje de zaak gaan volgen en in de gaten gaan houden en uh, ze had nog niet durven hopen dat deze week het het geval was dat zij het record heeft verbroken. Dus uh, Caro Esmerald kan aan de champagne. Zo, helemaal geweldig en ook lekkere muziek. Daar houden we wel van, toch? Wij gaan helemaal door met muziek. Zo dadelijk gaan we naar het uh, circuit Naar de, de DTM natuurlijk, live yeah. De kwalificatie op het circuitpark Zandvoort. En Willem van Dezen is daarvoor uh, voor ons aanwezig. Dus dat hoor je zo dadelijk naar deze plaats. Dat was Tony Esposito en Kalimba de Luna. Ja, en we doen uh, verwoede pogingen om uh, het circuit aan de telefoon te krijgen. Maar onze beide telefoonleidingen liggen er de een andere manier uit. Het uh, is helemaal gebeurd met de telefoon. Dus je <laughs> dus zult het even met ons moet, moeten doen. Wat we namelijk wel kunnen vermelden op dit moment al is... dat de uh, 26-jarige Canadese autocoureur Bruno Spengler... Uh, dit weekend uh, als DTM-koploper, maar ook uh, als meest recente racewinnaar... naar het circuit van Zandvoort is gekomen. En uh, vrijdag dus uh, waren er uh, vrije uh, trainingen. En zoals uh, wij al zeiden, zijn ze nu druk bezig met de kwalificatie. En de eerste twee bekende namen zijn al uit de race. In, in eerste instantie, David Koeltaart overleefde de eerste kwalificatie al niet. En uh, in de tweede kwalificatie moet ook Ralf Schumacher reeds uh, het ve uh, veld meiden. Dus al twee bekende namen uh, die er helaas niet meer bij zijn. Maar... Uh, ze gaan nog door tot ongeveer kwart voor drie. De Spengler zit er nog in en Prema zit er nog in. Dus we houden nu sowieso op de hoogte van de ontwikkelingen op het circuitpark Zandvoort. De Spanning al om dus op het circuitpark Zandvoort. En zo dadelijk gaan we weer contact proberen te nemen met Willem van Denzen. Als de telefoon het wil doen in ieder geval. Ja, dat ja, gaan we gewoon doen. Dat met. is techniek hè. Dat was de single van uh, Shaker Stevens en Shirley. Gaan ja, ik ouwe. moet er een beetje om lachen Albert Jan, maar uh, inderdaad de telefoon laat ons even in de steek. Ja, de, de, de, de, kijk onze penningmeester is op vakantie, dat weet ik. Ja. Dat zouden we niet betaald hebben. Oh jee, het zal oh, toch jee. niet? Het zal toch niet? Ja, op, op, kort voor twee kreeg ik nog een telefoontje binnen, dus toen deed hij het, maar nou in, inkomend, uitgaand, geen telefoon. Wat zeiden ze toen je op opbelde hier naartoe? Eh, uh, mogelijke uh, uh, technische uit? redenen. Uh, Mm. Mm. Oké. Okay. <coughs> maar goed, uh, dus wij gaan het vanuit de studio uh, gewoon verder uh, doen. En zoals ik al zei, uh, dit weekend uh, was er dan, is er dan in ieder geval voor ieder wat wils in Zandvoort. Uiteraard gaan de gedachten van een heleboel Nederlanders uit naar de DTM gebeuren op het circuitpark Zandvoort. Waar de racemonsters de meeste aandacht zullen trekken. Maar na verwachting zullen de meeste inwoners van Zandvoort gaan genieten van drie dagen. En dan inclusief gisteren, culinaire hoogstandjes op het Gasthuisplein. <coughs> Sorry. Gezondheid. Daar was ik weer. Ook het tweedaagse zeilevenement, dat moeten we niet vergeten... ...de tweedaagse van Zandvoort heeft een aantal spectaculaire races in huis. Vanaf vanmorgen, rond circa 12 uur, was de start voor het Holland Casino Zandvoort... ...naar het beroemde rondje Nam Rem. Dat is, dan is er zondagmiddag voor de klassieke liefhebbers een schitterend concert voor Emmy Verheij... ...waar we straks nog even op terugkomen in de Protestantse kerk. En kunt u net dat ene dingetje dat u kwijt was vinden op de Rommelmarkt... ...rondom het tenkater, Tenkaterplantsoen in Oud-Noord. Nou, vorige week is er al een briefje of een schitterende krant moet ik zeggen rondgegaan met alle informatie over culinaire Zandvoort. Wat vanmiddag dus om, om drie uur weer de poorten opent voor u uh, en natuurlijk de diverse horeca-ondernemers die zich tijdens dit feest zullen presenteren. Uh, verder hebben we natuurlijk nog uh, op vrijdag kon u genieten van allerlei lekkers vanaf gisteren vijf uur. En vanmorgen dus de nam Rem. Vanmiddag de kwalificatie van DTM. S'avonds opnieuw naar het Gasthuisplein. De zondag kunt u op dezelfde manier invullen. Alleen is dan geen training van de DTM. Maar de echte race. Of natuurlijk naar het concert van Emmy Verheij. Voorwaar een weekend om van te smullen. En ik hoop dat het weer hem straks een beetje meewerkt. Ja dat gaan we straks horen van Lex van Ooren. Hij is inmiddels gearriveerd. Want het is niet echt strandweer hè, vandaag. Dus zo duidelijk Lex.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 Er is zo'n classic op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde het Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie. CFM Weer weerbericht. Nou, we zijn heel blij dat uh, Lex van de Hoorn vanmiddag in de studio aanwezig is. Want telefoon hebben we even niet. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben niet zo blij dat ik hier zit. Hoor. Nee, want dat betekent uh, slechte weer, hè? Ja, dat het niet zo wat lekker weer is. We hebben, hebben we knap wat bewolking gehad. En uh, Vanmiddag dan, uh, laat de zon zich af en toe even zien. Dat hij is er dan nou nog, weet je wel. Van Ik ben er nog. Maar daar houdt het ook mee op hoor. En er staat in de dorpen matige en aan zee een vrij krachtige zuidwest, zuidwestenwind. En dat is windkracht 5. Nou, dat is niet echt aangenaam als die zon verdwijnt. Dus... Vandaar dat ik hier in de studio zit. Oké, okay, ik begrijp hem helemaal. We, en, zijn uh, boos, we zijn niet boos, we zijn niet boos. niet boos. <laughs> <laughs> en de heren op het circuit, zullen zij nog last hebben van de, de wat harde wind, zeg maar? Nou ja, dat is ook daar windkracht 5 zo'n beetje. Dus, uh, Lekker het zand over de baan heen. Uh, ja, dat zou best wel eens kunnen. En de maximum temperatuur die komt vanmiddag uit op 2, uh, 23 graden. Dus uh, ja, Het is wel uh, lekker weer buiten, maar niet om uh, in het zonnetje te gaan zitten. Heb je korte broek aan? Of, uh... Ik heb een korte broek aan. Kijk. Ja, want het is boven de 20 graden. Dan mag het, hè? Dan mag het. <laughs> <laughs> nou, en vanavond blijft het droog. En ik uh, moest me, toen ik hierheen liep, uh, worstelen door de restaurants, van de tenten van de restaurants heen. En uh, die houden het vanavond droog. Dus uh, je kan buiten blijven eten. En, uh, maar vannacht dan komen er buien. Dan uh, mogelijk met onweer. Oké. Okay. En dat morgenochtend hebben we daar misschien ook nog wel wat uh, mee te maken. We hebben morgen hebben is het wisselend bewolkt. Met eerst kans op een bui. Mogelijk met onweer. En het ziet er naar uit. En de huidige kaarten, dat, is, uh, dat zijn de kaarten die heb ik een half uur geleden heb ik die, uh, boven water gehaald. Dat het uh, in de middag droog blijft. Nee. Ja, die kans is aanwezig. Dus geen regenbanden nodig tijdens geen de DTM. Geen wet race. Nou, misschien een spatje, maar niet echt zware buien. Die zware buien die, die zitten dan meer in het binnenland. En dan kan er ook weer in het binnenland ook onweer voorkomen. En er staat een, een matige zuidwestenwind, dus het is wat rustiger dan vandaag. En de temperatuur die gaat een, een graadje omlaag. Die gaat naar 21 graden. Nou, Dan gaan we naar de maandag. Dan zijn we allemaal weer in het werk en dan is het meest bewolkt. En dan hebben we, vooral in de ochtend, hebben we perioden met regen. En dan staat een, een harde, meest zuidelijke wind en die is dan windkracht 6. Zo. Yes. Zo hé. Ja, dus het gaat even flink waaien Oeh. en dan, die komt dan smorgens uit het zuiden en dan in de middag gaat die ruimen. Nou, dan staat mijn auto met de dakje open in de garage voor maandagmorgen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Die moet dicht doen, die moet dicht. Die ga ik maar niet doen. Nou, en dan in de middag, dan gaat de wind ruimen van zuid naar zuid, naar west, naar het noordwesten toe, en dan uh, wordt het droog. En de maximumtemperatuur gaat weer een graadje omlaag, en die gaat naar de 19 graden toe. Dan schuif ik nog even door naar de dinsdag. Dan, dan knapt het weer wat op. De luchtdruk gaat stijgen. En dan hebben we perioden met zon. En is het overwegend droog. Er staat een matige, maar aan zee toch wel weer een vrij krachtige westelijke wind. En dat is windkracht 5. En de temperatuur die gaat weer een graadje naar beneden. Het gaat naar de 18 graden toe. Dus de komende week uh, wordt het wisselvallig. Met elke dag is er wel kans op een buitje. En het wordt geleidelijk koeler. Lex, heb je nog uh, enig idee of we nog wat zomers en dagen gaan krijgen? Nou, of? Ik zie het, uh, zover ik kan kijken, kan ik het uh, niet uh, vertellen. Rob. Dat, uh, ik zie het nog even niet zitten. We snel een uh, vakantie boeken. Ja, naar jij een zonnig land. Ja, die is goed, die is lekker. <laughs> maar oké, okay, goed, het is dus morgen waarschijnlijk een droge race. Een lekkere wind voor de zeilers, hè? voor de jongens van de remrace. Dus het is lekker weer. Ja, morgenochtend is dus wat, wat regen. Ik had gehoopt dat het morgenmiddag zou gaan vallen. Maar goed, dat valt dan morgenochtend. Dat is morgenochtend en uh, smiddags kan er een spatje vallen. Maar ja. het, is, het zal niet veel voorstellen. L Lex. De regen die zit ja. vooral in het binnenland. Oké. Okay. Lex, als ze we het weerbericht na willen lezen. Waar kunnen de mensen dat vinden? Dat kunnen ze vinden op uh, internet. www.meteopagina.nl. En als je uh, internet op je mobieltje hebt, dan is het uh, een slash... Mobiel moet je erachter, dus dat is het www.meteopagina.nl slash mobiel. En natuurlijk op de kabelkrant van CFM Zandvoort. Op kanaal 45. Ja. Uh, waar nu dus live beelden zijn van de kwalificatie van de DTM. Hè? En morgen gewoon de DTM live op televisie. En de DTM live op televisie. Ja, alleen voor exclusief voor Zandvoort. Helemaal goed. Dus dankjewel Lex en graag tot Lex, volgende week. Okay, Bedankt. Dank en tot volgende dank. En dan week. weer vanaf de strand. Tot volgende week vanaf de strand, strand, juist. Oké, okay, vind ik helemaal goed. Hier is André oh, oh, van Duin. Anders zien we elkaar te vaak hè. Ja, bij André van Duin schijnt altijd de zon, hè? Hier is als, als de schijnt. zon schijnt. Als hij schijnt. Als hij bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn slaap.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 songs sky. Op CFM, Jorge Lady Interbellum en uh, niet you now. Yeah, so ja, zo is me net. En wij u... hebben de telefoon zo hard nodig vandaag, maar die werkt nee, even, werk niet. even niet. Nee, even niet. Nee, die u... doet het niet meer. Maar goed, als je luisteraar bent, hoor je gewoon lekker muziek en wat informatie. Dus dat gaat gewoon allemaal rustig door. En terwijl op kanaal 45, uh, onze uh, tekst-TV-kanaal nu uh, de beelden uh, goed doorkomen van de DTM. Dus u kunt kijken naar live beelden van de DTM. En als, als ik goed begrepen heb, dan kijk even om me heen de hele middag. De hele middag en morgen natuurlijk ook uh, de hele dag. Want morgen begint het programma al rond een uur of negen, tien. Om um, um, half tien is zelfs morgen de, de warm-up van de DTM al. Dus u, u kunt alles volgen via de televisie op kanaal 45. Ja, zet hem op. Nou, geheel iets anders. We gaan even naar morgen kijken. Want uh, dan komt namelijk uh, niemand minder dan Emmy Verheij. Het jubileumconcert van Classic Concerts op Vrolijken. En uh, ze vieren het feit dat tien jaar geleden er een begin met de Kerkpleinconcerten werd gemaakt. De stichting. Heeft voor het jubileumconcert niemand minder dan de beroemde violiste Emmy Verwij weten vast te leggen. Nou, daar hoef ik natuurlijk verder over Emmy Verwij niks te vertellen. Zoals gebruikelijk is bij de kerkpleinconcerten, is ook het jubileumconcert gratis toegankelijk. Echter, gezien de grote belangstelling die mag worden verwacht en de beperkte capaciteit van de protestantse kerk, heeft het bestuur van de Classic Concerts besloten dat alleen aan diegenen toegang wordt verleend die voorafgaande aan dit concert een gratis toegangsbewijs hebben gereserveerd. Aanvraag is wellicht misschien nog mogelijk. Via e-mail aan AJM Nou, Nou, is het niet, meer, niet meer mogelijk nee, hoor. Is, vol. Nee, is helemaal ah, okay. vol. Heb je dat, dat heb je ook net gehoord. Vanmorgen okay. dus. Dus heel, heel uitverkocht. Schitterend kla klassiek concert. En dan ga ik even kijken of ik nog na kan gaan hoe laat dat dan begint. Uh, juist, het concert begint om drie uur. En de kerk gaat gebruikelijk zoals gewoonlijk om half drie open. Dus ik wens deze mensen die een kaartje bemachtigd hebben... erg veel uh, ja, muziekgenot. Want M.E.V. Uh, hij is niet... De eerste, de beste. Dat gaat een mooi concert worden morgen. de zomerse klanken zo op de zaterdagmiddag van CFM. You're the Roots Syndicate en the Mockingbird Hill. En bij zomerse klanken komt het zonnetje meteen yeah. weer naar voren. Yeah. We zullen lekker zo dadelijk gaan genieten van culinaire zonfoort op het Gasthuisplein. Ja, het begint om, om drie uur. Om drie uur gaan ze, gaan ze los. En uh, terwijl achter de schermen van alles loos is, jij hebt even gebeld met KPN. Ja, meer dan 15 minuten moet ik wachten om de storing te melden. Dus, dus ik dus... neem aan dat er een algemene storing is op dit moment. Oké, okay, dus nou, luisteraars, uh, het ligt dus niet aan ons, aan CFM. En ook niet aan onze technici. Want die hebben inmiddels... Uh, dat... Ivo heeft de rekening ook gewoon betaald. Ivo heeft de dus... rekening ook gewoon betaald. En uh, de, de beelden van het DTM komen schitterend door op uh, kanaal 45. Waarvoor dank aan de TD, technische dienst. Hartstikke leuk. Morgen ook. Dus uh, u, kunt, uh, en u kunt de hele middag nog kijken naar straks de Porsche Carrera Cup. De Seat Leon Supercopa. En wellicht ook nog even... Nou ja, het zal een uur kwart voor vijf, vijf uur. Zal het wel voorbij zijn. Maar ik heb natuurlijk even voor u de, de uitslag van de kwalificatie. En de leider in het, uh, in het klassement... Dat was dus niemand minder dan uh, Spengler. Die heeft niet verder uh, gescoord dan een zevende startplek o, morgen. niet zo best dus. Dus die, uh, daar was wat aan de hand. Of er is hij met die auto aan de hand. En uh, ja, aan de andere kant, ze zeggen altijd... Uh, het circuitpark Zandvoort is voor de DTM-rijders meestal een Audi-circuit. En dat blijkt ook wel uit de eerste twee startrijen. Want op uh, de tweede startrijen, op de vierde plek, staat Modina. Op uh, de derde plek, Diresta, twee Paffet en één Scheider. Dus dat is een uh, Audi, komt morgen goed uh, uit de startblokken. En uh, wellicht een droge race, hè? zoals Lex het heeft gezegd. Maar goed, Spengler op de zevende startplek, dat valt erg tegen. Nogmaals, morgen begint het programma al om kwart voor negen en loopt door tot half uh, vier. Uh, want dan is de prijsuitreiking en natuurlijk de, de hoogtepunt, de race, die uh, zal om twee uur start uh, vinden. En die kunt u natuurlijk ook volgen via kanaal, nogmaals, 45 via CFM. En als we weer verbinding hebben, dan gaan we weer naar Willem van Dezen op het circuit. Door de, we de laatste nieuwtjes. Doen we. Oké, okay, maar eerst muziek hier is Belle Perez. Y me de improviso al viento rápido me Ja, nou La tua sei solo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 Toch ziet Heijmans voorlopig geen herstel op de Nederlandse woningmarkt. Volgens het bedrijf komt dat door de onzekerheid over de aftrek van de hypotheekrente... en door het lage consumentenvertrouwen. Heijmans zegt dat in de afgelopen periode goed op de kosten is gelet... en dat alleen opdrachten zijn aangenomen die winstgevend zijn. Een ontslagen politieman heeft in de Filipijnse hoofdstad Manila... een bus met toeristen gegijzeld. In de bus worden 15 mensen vastgehouden, de meeste uit Hongkong... In de afgelopen uren heeft de man tien gijzelaars, onder wie drie kinderen laten gaan. De man draagt een automatisch wapen. De oud-politieman werd vorig jaar ontslagen na een beschuldiging van beroving en drugshandel. Hij eist dat hij weer in dienst wordt genomen. De bus staat vlakbij een park in het centrum van de stad en is omsingeld door scherpschutters. Een broer van de gijzelnemer helpt de politie bij de onderhandelingen. Regisseur Paul Verhoeven gaat het boek De Stille Kracht van Louis Couperus' verfilmen. Het scenario wordt geschreven door Gerard Soeteman. Behoeven wil volgend jaar met de opnames beginnen. De stille kracht speelt zich af op Java aan het eind van de 19e eeuw. En het gaat over de tegenstelling tussen Oost en West. Wie de hoofdrollen gaan spelen is nog niet bekend. In Chili hebben mensen spontaan gevierd dat 33 ingesloten mijnwerkers nog in leven zijn. Auto's toeterden, in restaurants klonk applaus en vlakbij de mijn werden 33 vlaggen neergezet. Reddingswerkers haalden een boor naar boven en daaraan hing een briefje met de tekst dat alle mijnwerkers nog in leven zijn en dat ze ondergronds water hebben gevonden. Ze zitten sinds begin deze maand vast op 700 meter diepte. Volgens Chileense reddingswerkers kan het nog tot kerstmis duren voor alle mannen naar boven zijn gehaald. Het weer onstuimig en veel wind en regen. Het wordt 20 tot 23 graden.